Zometeen hebben we nog heel even Frank Karsten. Die gaat dan met ons praten over hoe je vrijheid kan vinden in een onvrije samenleving. Ja, daar ah, past nog wel een mooie quote bij hè? van uh, Albert Camus. Uh, The only way to deal with an unfree society is to become so absolutely free that your whole existence is an uh, act of rebellion. Of zoiets was het. Ja, yeah, zoiets is het. Ja, <laughs> ja, uh, Iets geeft. ja. Ik kan de wandtegelspreukjes uh, heel goed uit mijn hoofd. Uh, uh, ik hoor Ja, ja. In ieder geval mijn naam is John Joop hier en uh, dit is Vrijde Radio. En uh, ja, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoin de in de, in de staatsschuldmeter? Zullen we van de beginnen met de staatsschuldmeter? Die ja, zat op vier, ja, die staat op uh, 471,5 miljard in het rood. En nu gaan we naar de cijfers uh, die in het groen staan. Goud? 1286 nou, uh, dollar per ounce. Het is net, uh, net omhoog gegaan, omdat we... Uh, Dollar omlaag gepraat wordt. Trump, denk ik aan, of een van zijn Ja, voeders. Trump. Trump. <laughs> Oké, okay, en de, de olie? Olie die staat op 52,89. Is een beetje gestegen, maar nu weer wat omlaag. Oh, Oké, okay. de bitcoins. En de bitcoin die doet 1131 euro. Oh, ja. Dat is uh, ongeveer 100 eurotjes omhoog gegaan deze week. Ja, is weer wat gestegen, ja. Doen de andere de, de concurrenten nog wat de gekke dingen? Dash en Ethereum en zo? Wanneer? Uh... Deze is de laatste 24 uur 9,7% omhoog. Litecoin 21,8% omhoog. Zo. 10 euro. Ja, uh, uh, Ethereum 6,7% omhoog. Dus ja, het staat weer allemaal, allemaal in het groen, maar. Geen hele gekke uitschieters. Litecoin is een beetje heel erg in beweging. Mark. Goed, joh, nou ja, de, de Marwan-index is ook uh, flink in de groene cijfers. Die is uh, 149.19 Fertility index. Nou, ja, we hebben uh, het aantal uh, liter zaad uh, per ongeboren kind. Dat hebben we opgeteld en afgetrokken. En uh, we komen uit op 33... En, uh, nou, dat zou heel veel mensen niks zeggen, maar uh, het getal 33 is een uh, Illuminati-getal. Oké. Okay. Dus uh, ja, het zou er zomaar eens kunnen betekenen dat we er allemaal aan gaan. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. voor de mensen die thuis zijn in de numerologie en zo, uh, ja, en de koffie die kijken en uh, de sterren besnuffelen, ja. Goed. Nou, Lees dat uh, Noord-Korea. Vertelt buitenlandse journalisten om zich voor te bereiden op een big event on Thursday. Dus nee, nog een koffiedik kijken. Donderdag, morgen, dat wordt hem. Ja, als deze uitzending niet uh, gepubliceerd wordt, dan weet je waar <laughs> het door komt. <laughs> nee, goed, dan gaan we naar het nieuws toe. Uh, ja, Plasterk, laten we daar maar mee beginnen. Plasterk is inmiddels geen minister meer. Is, is, is, zit hij nog wel in de Kamer? Demissionair minister is die. Oh, ja, demissionair. Oh ja. ja, ze zijn er oh, ja, ja. niet uit. Ja. Allemaal demissionair. Demissionair, ja. ja. Uh, Prosterk wil, uh, onze demissionair uh, minister die wil, uh, ja, die wil uh, lijken gaan pikken, hè? Toen prader. Ja, ja, soms gaat uh, gaat er als iemand dood. En die erfenis die wordt dan niet opgehaald. En Plaster zegt, nou nee, dat moet allemaal naar de naar de vadertje staat toe dan. Het is duidelijk dat dat van de overheid is. Waar gaat er nu naartoe? Ja, nu is er een... Ja, er is nog een site. Voor een gedeelte gaat het al naar de overheid. Maar er is een site. Slapendetegoeden.nl En als dat banken banker die doen een rondje bij andere banken. Als er iemand overleden is en dan... De, dan laat het een aantal jaar staan. Uh, kijk eens of het uiteindelijk, na twintig jaar, is, wordt het beschikbaar voor, re, voor rechthebbenden, geloof ik. Vorig jaar kwamen al 278 nalatenschappen via het Rijksvastgoedbedrijf in die kast terecht. Samengoed voor 545.000 euro, dus dat is niet echt veel geld. Mm -hmm. Maar nu slapen we tegoeden up, gelijk naar de Rijksvastgoedbedrijven. En dan gaat het om tientallen, tientallen miljoenen. Oké, okay. dus het gaat erom als er, dat dus Pietje is overleden en hij heeft geen kinderen, maar dan komt alsnog duikt er iemand op die dan met een DNA-test kan bewijzen. Ja, dan heb ik toch nog een kind of een neef of wat dan ook. Ja, dan, uh, dan uh, is dat voor een, voor een periode is dat nog te doen, zeg maar. Uh, het staat hier, gemiddeld duurt het een maand tot een jaar voordat in Nederland of over de grens alsnog een erfnaam gevonden is. Ja, dan is uh, die twintig jaar. Maar ja, het is natuurlijk sowieso raar dat het dan allemaal naar de straat gaat. Het lijkt me dat het logisch is dat het dan allemaal uit de rode kruis te moet. Maar er staat nu financiële instellingen, zoals verzekeraars en banken, mogen het geld nu nog houden. als ze geen nabestaanden of andere oh, okay. erfgenamen melden. In Nederland zijn het jaarlijks 100 mensen die, geen, uh, die overlijden zonder dat er iemand aanspraak maakt op de schap. Nou, Het kan vaak ook wel zijn als, dat mensen vermoeden hebben dat iemand eigenlijk heel, ar, uh, ja, dat iemand heel arm is. Oh, en als die doodgaan, dan zullen vast schulden zijn. Dan blijkt het gewoon stiekem een miljonair te zijn. Ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Nou ja het is maar weer een, een teken aan de wand dat de overheid gewoon alles probeert in het lijken pikken. Alles probeert bij elkaar te graaien wat, uh, wat ze kunnen vinden. Ja, maar aan de andere kant is het ook zo, als uh, iemand overlijdt en die heeft schulden, eh, dat gaat nu ook naar de bank toe, hè? ja. Ja, want het kan geweigerd worden. De erfgenaam kunnen dat weigeren, de erfenis. Maar dat is gewoon een default, zeg maar. Dat kan natuurlijk wel vaker gebeuren dat iemand zijn schuld niet kan afbetalen. Maar normaal gaan banken al heel zeldzaam schulden aan met oudere mensen. Zelfs als die een huis als onderpand hebben, dan durven ze nog niet snel daar een hypotheek op te zetten als iemand geen loon meer heeft. Ja, je kan eigenlijk zeggen: omdat de bank al zoveel schulden van dooi overneemt, als er een keertje winst is, dan vereffend dat de bank een beetje toch? Ja zo zou je het kunnen regelen want het is natuurlijk ook met pensioen is het zo. Je stort nou een bepaald bedrag in zo'n pensioenfonds en het kan zijn dat je de volgende dag overlijdt. Dan hebben ze een enorme meevaller en het kan zijn dat je 105 wordt en dan hebben ze een tegenvaller en dat middelt elkaar een beetje uit. Maar ja <tie> ik denk dat sowieso niet naar de staat moet gaan. Helemaal mee eens. Ja. We gaan even snel door de berichten heen want uh, ja Frank Kassa staat te trappelen. Um, er stonden opeens twaalf belastingambtenaren op de stoep. Ja. Nee. Oh, niet op de stoep. Om nee. ons heen, om ons heen. Oké, okay, sorry. Om ons heen, ja, ja. Dat is weer een heel bijzonder verhaal. Het gebeurde in de Groningen? Uh, ja, ah. uh, bij de. Uh, waarbij de belasting weer als een soort wetgever uh, zichzelf uh, opstelt. Mm -hmm. Dat is weer heel bijzonder. Het is namelijk een uh, vrijwilliger in, uh, in, uh, in Groningen. Die haalt al uh, jaren groente en fruit op voor de, van de markt. En die, en die groente en fruit, die geeft hij dan weer door. Geeft hij weg. Hij verdient er niet aan, hij geeft het weg. Uh, bijvoorbeeld aan de Free Café. En de Free Café is een uh, initiatief waarbij mensen, nou ja, studenten zijn vaak internationale studenten, maar ook iedereen een beetje in het, uh, ja, laten we zeggen het alternatieve nieuw eetcircuit... circuit, dan gratis uh, uh, gaat eten en gezellig met elkaar probeert te maken, zeg maar. En dat doet hij dan. En uh, nou, to, toen moest, werd hij ineens uh, uh, ja, tegengehouden van, uh, ho, ho ho, dat kan zomaar niet, want uh, het voor het verzamelen en wegbrengen van overtollige groenten en fruit... ja, dat, dat, dat, dat, moet, dat moet wel een soort loon zijn. Dus, uh, nou, daar moet dan ook uh, voor betaald worden. En, uh, hoe, een hoe, hoe gaan we het berekenen? Moet je dan uh, wel een uh, drie spruitjes en een uh, paar spessen naar de belastingdiensten? Of nou, een betaalmiddel. Nou, ja, er werd al, er werd al opgeroepen om dan inderdaad gewoon... Uh, <laughs> gewoon fruit naar de belastingdiensten sturen. <laughs> te gooien. Dat is normaal. <laughs> ja. Nee, maar daar, nee, daar maken ze gewoon een schatting. Okay. Ja. Nou ja, goed. Iedereen natuurlijk hoor. Uh, want uh, ja, dit, dit is... Uh, kijk, ieder normaal mens... Niet een normaal denkend mens. Hè, denkt gewoon... Ach, weet je, wat maakt het uit? Maar dat is klaarblijkelijk uh, te simpel. Uh, <laughs> ja. wordt, uh, er ja. wordt gewoon economische activiteit ontplooit waar geen belasting over betaald wordt. Ja, ook al, Puur uh, schandalig. Uh, ja. <laughs> ja, ook al heeft het echt niks met uh, economische activiteiten te maken en identificeert geen enkele van de betrokkenen zich met het onderwerp uh, economie. Ja, dit is, uh, heeft helemaal niks te maken met uh, uh, ondernemerschap of weet ik veel wat. Ja, dit zit in. Dit zit allemaal in de sfeer van vrijwilligerswerk. Ja, ja. Wat, is, wat is dan zijn loon in natura? Hij, hij, hij neemt een aantal appelen mee, die zijn niet helemaal meer te verkopen, en die brengt hij weg. En dan eet hij misschien onderweg een van die appels zelf op. En dat is dan eigenlijk, zeg maar, zijn, uh, of hij, hij, hij haalt er vijf appels uit en dan maakt hij appelmoes van. Dat is, dan, nou, dat is zijn nee. loon in natura dan. Nou, hun verdenking is dan hè, dat het dan een, een verkapte constructie is met de marktkooplui. Dat hij dus een service uh, aan de markt uh, mensen aanbiedt. Mm. En uh, dat zeg maar daarvoor, hè, zodat uh, die marktkoopluiden het dus niet meer hoeven te vervoeren, dat hij, ja, dat hij daarvoor dus uh, een loon moet ontvangen. Hè, terwijl je zou net zo goed, uh, hoe heet het, uh, uh, het op uh, omzetbelasting uh, kunnen gooien. Hè, van uh, als je toch in een in een schaal uh, moet gooien, gooi je dan bij uh, de omzet in. Hè? Want uh, uh, dit is bezit en het gaat, het, het gaat misschien helemaal niet om, uh, om, uh, om het uh, uh, arbeiden aan zich. Maar, maar, de, maar de overheid is daar wel happig op. Die zeggen vaak, van, je, ook als je een bedrijf hebt, dan moet je jezelf een bepaald minimumloon betalen. Want uh, ja, zij zeggen gewoon, want ze willen daar belasting over hebben. En je kan niet zeggen, van, nou, weet je wat, ik doe gewoon helemaal niks uh, met loon. Ik laat gewoon al het geld in het bedrijf zitten. Nul, nul loon. Uh, dat trekt de Belastingdienst niet. Ja, je, kan, ja, je bouwt alleen maar pensioen op en dan je maakt je spaargeld op. En dan, als je klaar bent, dan ga je het bedrijf uh, uit laten keren als je geen inkomen meer hebt. Hebben, bijvoorbeeld, maar dat, uh, uh, dat mag niet. Je moet, je moet, uh, als je een bedrijf hebt, moet die de directeur een loon ja, uitkeren. In Amerika doen ze dan hebben ze een uh, symbolisch loon van, van een dollar of zo, en dat schijnt dan weer in Nederland niet te mogen. Dan moet je wel een minimumloon uh, hebben of zo. euro duizend euro of zo. Ja, dat uh, <laughs> ja, ja. ja. ja, maakt het uh, ontzettend absurd eigenlijk ja, ook. En, hè? Dat, uh, en, en het is ook gewoon zo grappig dat, uh, dat uh, de trucjes waarmee je dan wel belasting kunt, nou ja, weet het, we noemen het ontwijken of ontduiken, ik hou, ik hou het maar even in het midden, dus de trucjes, uh, die, zijn, die zijn misschien nog absurder. Hè? Terwijl, uh, terwijl iedereen nou ja, met een beetje normaal verstand uh, kan gewoon uh, doorhebben wat er hier aan de hand is. En dat het verder niks te maken heeft met uh, economisch handelen. Ook al is het een uh, verspreiding van uh, goederen of weet ik veel wat. Uh, ja, weet je. Je zou zeggen, uh, wees eens een keer flexibel in je definitie. Uh, in plaats van dat het zo, zo uh, ruim moet worden gesteld. Dat dan op een gegeven moment ook gewoon uh, niks meer leuk is of niks meer kan of zo. Eh, men zegt dan ook... Uh, en uh, tegenwoordig zegt men ook al niet meer zo van, uh, uh, van of iets wel kan of niet. Men heeft het dan over van het mag gewoon niet. Terwijl, dan zeg je gewoon van uh, ja, maar als je die boete betaalt of, uh, hey, of je betaalt die belasting, dan kan het wel. Nou, maar dan hebben mensen er gewoon geen zin meer aan. Dus dan noemen ze het al het mag niet van de belasting. En, en, en dat, dat is niet... Uh, ja, dat is gewoon, Dan ga je als belasting, dan zit je al over een bepaalde grens heen, ja. denk ik. Dan nou weet ik dat libertariërs vinden dat uh, de belasting per definitie over de grens ja. heen zit, maar even in het algemeen. Zeg maar. ja. Het doet me ook denken aan iemand in de bijstand, die uh, had iemand geholpen in het weekend uh, met uh, verhuizen en uh, de muren gesausd. En dat was in Leeuwarden. En toen werd er gewoon een, een, een bedrag berekend. En dat van de uitkering afgetrokken. Want het was arbeid. En daar hoorde gewoon een minimumloon voor worden betaald. Ook al was het een, een vriendendienst of een burendienst, zeg maar. Dat is, en en dat, is gewoon, nou ja, dat is gewoon echt misselijkmakend, eigenlijk. Dat uh, zeg maar normale interactie. Hè, wat je gewoon kent uh, van, uh, uh, laten we zeggen, de slager geeft een jochie een plakje worst of zo, dat dat uh, straks allemaal <laughs> onder uh, regels valt. De belastingdienst langs, die snijdt de helft eraf en die geeft ja, ons, ja, ja, euh, ja. Ja. Ja. Nou, Is op, Is In improper. daar kon je de centrale bank, kon je... Uh, koeien, geiten, koelkasten uh, als onderpand geven. Uh, die, dus die, die waren al zo ver heen, het zeg maar. is een teken van hoe ver de overheid heen is, dat ze zeg maar, op de bodem van de berl dit soort mensen zitten af te schrapen. Zeg maar. ja, ja, ja, die man is ook uh, verschrikkelijk uh, van onder de indruk, weet je wel. Uh, en dat wordt gewoon niet meegenomen. Van, uh... Van uh, he, wat, wat, wat de verdere consequenties zijn van zo'n actie van, uh, uh, op de samenleving. Ja. Dus, triest ja, bericht. Ja, ja. Maar waar je ook niet vrolijk van wordt, dat is natuurlijk het onderwijs. Uh, dan heb ik het niet uh, de, vanuit het uh, perspectief van de leerling, maar vanuit het perspectief van de leraar. Ja, want dan heb je te maken met heel veel bureaucratie, hè? Ja, ik had dat al vaker gehoord. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die in plaats van lesgeven... in het ministerie van Onderwijs gaan zitten werken... om anderen te vertellen hoe ze les moeten geven. En daar worden enorme boekwerken over geschreven. En er komt uh, een hele administratieve romslomp bij. Uh, en ook de leraren geven aan dat ze enorm veel... ze moeten dossiers bijhouden van alle leerlingen. En ze zeggen, ja... Uh, uh, op zich een iets grotere klas maakt niet zoveel uit. Maar wel als je voor elk kind een individueel case study bij moet gaan houden. Dan wordt het natuurlijk wel uh, heel, heel belastend. En uh, de vakmonden zeggen dan volgens de vakmond blijven scholen meer administreren en registreren dan de, van de inspectie moet. Wij herhalen onze oproep van de afgelopen jaar om meer handen in en onder klas te realiseren. Maar ja eigenlijk moet er gewoon minder bureaucratie komen niet meer handen die al die bureaucratie gaat doen, maar die onderwijs moet die leraar moeten gewoon meer vrijheid krijgen om gewoon les te geven. En dan wordt het ook leuker voor die kinderen natuurlijk. Maar ja, die overheid is natuurlijk gestold wantrouwen, dus die niet alleen denken ze fruitverkopers of fruitverophalers uh, uh, uh, van allerlei dingen, maar ook leraren vermoeden ze dat die niet helemaal uh, alles goed doen. En dan worden ze helemaal vastgespijkerd. Ja, en dat jaagt uiteindelijk ook de leraren, denk ik, in het harnas tegen de overheid. Ja. ja, nou ja, ze zullen nog steeds trouw D66 stemmen, denk ik. Ja, om uh, de samenleving uh, lekker... Uh, in compartimentjes uh, op te delen. Uh, ja. Er uh, moet dan weer meer geld bij in het onderwijs. Ja. En uh, dan weer een keer minder. En dan weer meer. Ah, altijd, en, meer uh, altijd meer. altijd uh, meer. Uh, ja. Dus uh, zo'n slogan. Die kun je. Probeer het maar eens een dag uh, te gebruiken. Ik denk dat je hem vaker kunt gebruiken. Dan dat je. Uh, dan dat je misschien uh, van tevoren bedenkt. Dat is zo van. Ach. Het is allemaal bezigheidstherapie. Uh, uh, uh, uh. Weet je? <laughs> Ja, ja maar dat is ook wel een beetje vaak hun denkwijze. Oh, er moet meer geld bij in het onderwijs, zodat er meer handen bij kunnen. die mij met die romslomp van bureaucratie uh, uh, meehelpen om dat te kunnen verwerken. Uh, nee, het is andersom. Gewoon minder bureaucratie. Dan hoeft er ook niet meer geld bij, weet je wel. Ja, ja er wordt altijd een wet verzonnen om de tekortkomingen van de vorige wet te verhelpen, maar nooit. Uh, een wet afgeschaft die de problemen veroorzaakte. Dat is altijd uh, de manier waarop ze gaan uh, werken. En Het, het raar is natuurlijk dat we vorige week hadden ook al behandeld dat, dat uh, ja, laaggeletterdheid zo'n enorm probleem zou zijn. En, en nu krijg je dan te horen dat ja, die scholen die zitten eigenlijk vast en er zitten ook. Was ook in de nieuws afgelopen week dat er zoveel studenten met 100.000 uh, 100 studenten met studieschuld zitten die ze niet terug kunnen betalen. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat, aan de ene kant is het economisch heel belangrijk dat we dat onderwijs goed doen, aan de andere kant wordt het helemaal klem gezet. En, uh, Eindigen die mensen kennelijk met een hele hoop schulden. Die ze niet terug kunnen betalen. Dus dat is vaak ook nog in een hele, van een hele dure gebouwen. Weet je wel. Die, die scholen. Dus een heel veel WOZ en al die shit. En uh, dat kost ook nog eens allemaal geld. Terwijl we hier in het internet -tijdperk zitten. Weet je wel. En mensen vanaf hun uh, iPad uh, gewoon onderwijs kunnen volgen als ze willen. Weet je wel. Maar nee hoor, dan moeten ze we weer met z'n dertig in zo'n lokaal zitten. Ja, de ja. universiteiten vooral willen zo'n zo trendy campus neerzetten. Dat ze uh, een heel stylish gebouw neerzetten. Wat heel hip eruit. Uitziet, maar ja, natuurlijk enorm veel geld kost ook. Maar het gaat meer om vorm dan om inhoud. En dat vind ik dat, dat is wel tekenend dat ze zo'n hippocampus willen neerzetten. Ja, nou, ik, ik, dat, heel toevallig. Ik, uh, ik hoorde van iemand die, uh, die zei van nou, er zijn hele goede factures in de ICT. En uh, noemde er eentje, SQL uh, database Beheerder. En uh, nou ja, Nederland kostte dan zo'n cursus, kostte dan 20.000 euro. En je had dan exact dezelfde cursus. In, uh, die kon je dan via internet doen uh, in India. Die kostte 450 Dollar. En dan met die diploma kon je dus ook daar aan de bak. <laughs> <laughs> ja. ja, bij onderwijs moeten natuurlijk ook enorme deflatoire krachten gaan spelen. En dat is tot nu toe is dat nog gelukt om wel tegen te houden. En je kan inderdaad een, uh, voor tonnen een onder, uh, in Harvard een onderwijs winnen. Uh, dan koop je vooral, je in een netwerk in natuurlijk. Maar uh, ja, als, je, als het je puur om kennis gaat... dan denk ik dat inderdaad dat, dat het straks duidelijk gaat worden... dat dat op veel goedkopere manier verkregen kan worden. De vraag is alleen nog even gaan bedrijven het aandurven om dat aan te nemen. Ja, ja en, en, hè, en er, is, uh, nog er is ook steeds uh, meer een, een soort schaamte... of een soort, soort, soort verbod of zo op, op, op uh, ambachten, weet je wel. Gewoon uh, lekker bezig zijn... Uh, en, uh, en je talenten daarin ontplooien. Hè, met, uh, onder begeleiding van uh, mensen die het vak al heel goed kennen. Nee hoor, uh, kinderen moeten eerst gedwongen worden om uh, adres kunnen te leren. En weet ik veel wat. En wat is het fucking resultaat? Tien jaar later weten mensen nog steeds niet uh, een continent van een land te onderscheiden of zo. Het is... Uh... Nou, het, uh... Ja, de hele, hele ambachten is eigenlijk een beetje verloren gegaan ook. Want al die maakberoepen, die zijn natuurlijk allemaal weg, uh, ja, weggebonjourd. de uh, Nederlandse regering wil graag hoogopgeleide mensen hebben, omdat ze verwachten daar veel belasting van te kunnen trekken. Maar laagopgeleide hebben ze liever een broertje aan dood. Maar dat betekent wel dat al dat maakspul, maakwerk... dat is allemaal naar China verdwenen... en naar het buitenland. Dat is eigenlijk uh, niet gewenst. En nee. dat is natuurlijk nadelig... want daar hebben we een heleboel mensen over die daar goed in zijn... die dan aan klem komen te zitten. Ja, die ook allemaal eigenlijk zeggen van... Uh, uh, laat mij maar gewoon uh, dingen doen... in plaats van dat ik in een lokaal moet zitten. En wat moeten ze? Ja, in een lokaal zitten, denk je wel. Het is... Uh, ja, het is... Het, nou, dat, dat zit inderdaad tegen vrijheidsberoving aan, als het dan niet gewoon is. Ja, ja maar daar leren ze gehoorzaam zijn. Hè. Ze moeten, zelfs als ze naar het toilet moeten, moeten ze hun hand opsteken om te vragen of dat mag. Dus dat betekent eigenlijk: de overheid is de eigenaar van je lichaam. Dat leer je al heel vroeg dan. Ja. Zelfs hun je lichamelijke functies worden beheerd door de overheid. Uh, maar goed, dan gaan we naar het volgende bericht toe. En uh, dit komt volgens mij ook een beetje uit Groningen. Bewoners van de Flat is zijn woest. 500 euro boete voor illegale maaltijd. Dit sluit een <laughs> beetje aan op dat bericht wat je eerder had, uh, vermoed ik. Ja, alleen uh, dit is dan uh, vanuit het uh, ja, semi-private, zeg maar. Mm -hmm. uh, dit is uh, een zorginstelling... Uh, die graag vooruitloopt op uh, op uh, de dingen in Nederland. Uh, ze waren, uh, ik denk, een jaar of vijf geleden uh, waren ze ook al in het nieuws. Uh, uh, de, uh, de zorginstelling heet Zin. Ik heb er trouwens ook uh, gewerkt. Uh, oh, was het ene met die uh, met die telefoontjes? Uh, nee, nee, nee, nee. Dat is een ander. Uh, oh, dat nee. was een ander iets. Dat was een uh, heel groot. Uh, ...heel groot uh, landelijk falen. Nee, daar hoort dit niet bij. Okay, okay. Nee, dit ging dan over... Uh, dat, ...dat ging het toen over... ...dat uh, ouders... ...of hoe heet dat, die ouderen... ...die moesten, zeg maar... Uh, ...extra betalen... ...als zij extra wouden douchen. Okay. En daar liepen zij toen al... Uh, uh, ...mee voorop. En dat, nou, dat werd toen... Uh, ...eerst een moment van uh, verontwaardiging... ...en uh, nu is het uh, gewoon... Volgens mij is het nu gewoon, uh, gewoon goed in Nederland. Ja, ja, uh, ja. Uh, uh, uh, uh, uh. Ik zeg nog uh, altijd, je kan, je kan het beste gewoon zorgen dat je op je oude dag naar een TBS-kliniek gaat. Dan, dan, dan. Dan heb je dat probleem met extra douche niet? Uh, ja, ja, ik heb die niet <laughs> inderdaad ook uh, voorbij uh, zien komen. Oh nee, nee, nee ik, ik, ik was er zelf achter gekomen omdat ik wel eens een TBS-kliniek gewerkt heb. Ja. <laughs> en ik had zoiets, oh, uh, hier is. wil ik ook wel als oudje zitten. Ja. Gratis ja, is... drugs, gratis seks, alles gratis. Hoe kom je daarin? Ja. Nou ja, de ergste misdaad die je kan begaan is belasting ontduiken. En dan als je voor de rechter komt, zeg je... Ja, ik hoor een stem in mijn hoofd, die zeiden dat ik dat moest doen. Nou, waarom mag je zo naar de TBS-kliniek? Ja. Okay. Uh, ja. Dus dat ga nou, ik oké. doen als ik tachtig ben. Ja. ja. ja. Maar uh, uh, nou is zeg maar de zorg uh, de... De uh, laatste twintig jaar, zeg maar. Nou ja, dat verandert. Hè? Dus daar hoort dit verhaal ook bij. En uh, het probleem is dat uh, de zorg natuurlijk sneller verandert... dan dat de mensen zich er hebben op, op kunnen instellen. Hè? Uh, dit, uh, je hebt nu te maken nou ja, met de generatie. Nou, waarvan dan wordt gezegd hè, dat ze Nederland... na de Tweede Wereldoorlog uh, weer hebben opgebouwd... Nou, die hebben daar ook uh, vet veel belasting voor betaald. En de zorg loopt gewoon, uh, de kwaliteit van zorg loopt gewoon zienderoogend uh, achteruit, zeg maar. Hè? Wat je voor al die jaren uh, belasting afdragen en, en, en uh, naar de politiek luisteren heel braaf, zeg maar, wat je dat heeft opgeleverd. Nou ja, daar hoort dit dan ook bij. Ja, wat hier wel leuk aan is, is dat, ja, dat, dat uh, de oudjes die gaan nou die mogen dus niet bij die. Uh, toegewezen uh, uh, service, uh, hoe heet het, uh, etensmaaltijdvoorziener, uh, hun uh, eten afhalen, maar dan gaan ze, gaan ze naar de parkeerplaats toe. <laughs> want hij is niet meer welkom in het gebouw. De Jacobijn is dat de nieuwe. Dus ja. contract is met zin, de favoriete keten is Jacobijn, dan gaan ze de parkeerplaats om daar maaltijd af te nemen. <laughs> ja, want dat niet... is inderdaad dan uh, de situatie, hè? Dus wat je dan krijgt, hè, uh, en sommige dingen gaan dus ook in, met de veranderingen in de zorg... gaan ook gepaard uh, met goede dingen. Bijvoorbeeld van uh, uh, hoe uh, bekijk je zeg maar, mensen die zorg nodig hebben. En, nou, en het heeft echt jaren gekost om erachter te komen... dat uh, mensen uh, eigenlijk helemaal geen behoefte hebben om betutteld te worden bijvoorbeeld... Daarvoor deed men dat gewoon. Gewoon, uh, nou ja, weet je, als je een beetje gehandicapt was, nou, dan was het gewoon, gewoon, gewoon de verwachting, dan kon je ook gewoon niks. En als je vroeger oud was, nou, dan was je ook gewoon klaar, zeg maar. Dan hoef je ook niks meer te doen. Je kon gaan bingo'en en dat was het dan. En, uh, maar ja, de tijden veranderen wat dat betreft ook wel ten goede. En een van die veranderingen is dan zeg maar de scheiding van wonen en zorg. En dat betekent in de praktijk dat je het meest in de oog springen is... bijvoorbeeld dat je ineens dingen als privacy krijgt op je kamer. Uh, vroeger was de kamer die je had gewoon uh, van de instelling. Stond je in de blote kont? Uh, nou, jammer dan... Weet je, had je dat maar niet moeten staan. En dat, uh, zeg maar, de laatste jaren is het dan veranderd. Nee, je huurt gewoon een huis en daarbij vraag je toevallig ook gewoon zorg. Dat is dan zeg maar uh, wat, wat bedoeld wordt met scheiding van wonen en zorg. En dat hoort dan ook bij deze term serviceflat. Het is zeg maar een ouderwetse uh, bejaardentehuis. Wat nu dan hè, omgebouwd wordt tot, uh, met uh, luxe appartementen. En eigenlijk de zorg het, moet je eigenlijk dan meer zien als een stukje thuiszorg. In plaats van instellingszorg. Hè, natuurlijk loopt wel personeel uh, rond en dat soort dingen. Maar het uh, die grenzen vervagen dan zeg maar. Dus... Uh, dus zeg maar in, met die tendens in je achterhoofd is dit gewoon een raar bericht dat een instelling heeft dus zeg maar nog zo'n oude keuken en uh, heeft zeg maar uh, bij het, na de verbouwing een afspraak gemaakt met de bewoners van, nou willen jullie bij ons uh, de maaltijd afnemen bij ons in de keuken? hebben 50 personen en hebben toen ja gezegd. En, dat werd toen, dat we, we, uh, en mensen mochten in alle vrijheid uh, kiezen. Maar toen was dan het probleem: de kwaliteit van het voedsel ging echt zinderogend achteruit. Uh, vlees wat een, uh, een, een, een textuur van uh, zo, schoenleer uh, had en zo. Uh, zo waren de omschrijvingen uh, in andere kranten. Nou, dan zou je dus denken van hè, tegenwoordig is zorg dus meer een soort uh, ondernemer, uh, meer een soort onderneming. Hey, uh, je hebt ontevreden klanten. Wat doe je met ontevreden klanten? Nou, daarover ga je dan in, uh, mee in gesprek, hè, want je wilt ze houden. En dat is dan zeg maar het rare van dit bericht. Dus die ouderen uh, dachten dat ze vrijheid hadden om naar een andere uh, maaltijdservice uh, over te stappen. Uh, het, het klinkt een beetje gewoon als democratie, uh, zoals oh ja, vinden. ja. Wel, ja, uiteindelijk uh, ja, zijn ze gewoon genaaid. Uh, <laughs> ja. Je nou, moet met de ja. meerderheid meegaan. Er staan een aantal mensen in de keuken en die... die uh... Dat ja, kan niet ja. veranderen. Maar er is ja, ook al nou, een beetje nou, ja, van 500 euro gedreigd, geloof ik. Ja, ja, als ze dan ja. Toch, ja al, nee, die taal wordt inderdaad wel gebezigd. Uh, van uh, uh, bijvoorbeeld aan uh, de mensen van... Uh, zelfs aan de secretaris en andere bestuursleden van de, van, uh, de cliëntenraad uh, en zo van, uh, nou, jullie hebben geen hart uh, voor uh, andere bewoners, weet je wel. Gewoon alleen maar omdat uh, de locatiemanager niet in staat is... om een gesprek te voeren met die mensen over de kwaliteit van het eten. Dus toen heeft die uh, manager heeft toen een uh, dreigbrief op laten stellen... ...waarin die mensen gedreigd worden met een dwangsom van 500 euro per dag... ...als zij uh, maaltijden blijven uh, bestellen bij uh, de Jacobijn... ...wat volgens mij juridisch helemaal uh, niet houdbaar is. Maar dat zegt dan inderdaad ook iets over uh, uh, zeg maar de kwaliteit uh, van, uh, van uh, die manager... ...en uh, wat zijn... ...voornaamste belangen zijn, zeg maar. Komt u toevallig van United Airlines vandaan? Die nou, dus, iets uh, in die geest of zo, <laughs> weet je wel. Maar het heeft echt totaal niks met klanten uh, te maken, zeg maar. Het is alleen maar uh, met de cijfertjes bezig zijn... ...en, uh, nou ja, fuck de rest. Hè? Het is, wat dat betreft is het ook iets doorgevoerd. Uh, het is, iets, het is nou ja, behoorlijk uit balans van wat anders goed had kunnen zijn. Het is totaal niet verkeerd dan, hè, dat er in de zorg uh, meer naar de cijfertjes wordt gekeken. Alleen het is juist wel de kunst om, ja, laten we zeggen, uh, hè, toch ook mensen zoveel mogelijk in vrijheid uh, te laten. En uh, nou, daar is dit dan inderdaad een grote aanval op. En nou ja, hè, met, het, uh, met de introductie wat ik hiervoor had... is het eigenlijk qua betutteling. dus ook gewoon een stap uh, terug uh, van twintig jaar. En ook al lijkt het heel modern, zeg maar... Uh, is dit nog de mentaliteit van de tijd dat je een verzorgingstehuis waren de de katholieken nog de lakens uitdeelden ja, ja, ja dat je onder de tirannie van de nonnen zat zeg maar. ja en het is gewoon heel uh, sneu uh, voor die mensen inderdaad hè, dat ze gewoon bedreigd worden uh, hè, uh, met uh, met, met, met, ja, met die taal, met die juridische taal, zeg maar. Maar goed, uh, nou ja, tegenwoordig zijn die ouderen ook gewoon anders. Dus ik vind het uh, geweldig dat ze nu zelf er ook uh, een aantal advocaten uh, erop hebben gezet. En, uh, nou ja, en er waren ook al uh, mensen uh, uit Groningen die uh, zelf hadden... Uh, aangeboden om uh, zelf gewoon uh, gratis maaltijden uh, te geven, zeg maar, aan die mensen. Uh, en dat allemaal nogmaals omdat, uh, omdat de kwaliteit gewoon zoog van het eten en uh, de locatiemanager gewoon niet kon of wilde overleggen met die mensen. En uh, ja, dat is gewoon redelijke armoede, behoorlijk zelfs, ja. Uh, nee, maar goed, ja, wat is jouw mening hierover? Wat was er sowieso mis met de zorg? Uh, volgens jou uh, Peter. Uh, was, ja, ik kan een hele hoop vertellen erover. Want, want voor mij mm, het is over ja, dus ouderen, het zwaar uh, overgereguleerd. Ja, ouderen eigenlijk hun geld moeten ze onder fiscale dreiging in een constructie stoppen tijdens hun leven, dus hun werkzame leven. En dan kunnen ze daarom terug bedelen als ze oud worden. En dat is uh, niet zo'n vrolijke situatie. Uh. Ik denk bij deze specifieke situatie... dat die man die dat contract afgesloten heeft... waarschijnlijk daar ook, ook voelt dat hij, uh, mm. dat hij iets verplicht is aan deze toeleverancier. En dat hij niet, niet meer van contract kan verwijzeren. Dus misschien heeft hij dat ook wel getekend. Ja, dat is natuurlijk dom uh, om dat te doen. Uh, ja, maar goed. Uh, bij elk contract uh, heb je, uh, heeft uh, de leverancier uh, ook een leveringsplicht. En uh, het wil ook niet zeggen... Uh, het is met energiecontracten tegenwoordig ook zo. Hè? Het is maximaal een jaar. Dus, uh, ja. ja, en als je natuurlijk slecht eten levert... dan heb je gelijk al een reden om, uh, om het op te zeggen, denk ik. Tenminste, ja. het zou normaal in een contract moeten staan. Ja, ja. En, en elke rechter zou gewoon zeggen van... Uh, ga je eerst gewoon in gesprek? Ja. Huh? Nee, goed, dan gaan we verder naar het volgende bericht toe. Um, een Britse rechter bepaalt tegenwens van ouders in... Uh, dat de baby moet sterven. Ja, volgens mij kunnen we hier nog even een brugje maken met het vorige bericht, of niet? Ja, maar het voelt controversieel. <laughs> ja, dat wel, oké. Okay. Uh, wat? Nou ja, er zit wel een hoop betuttelingen. In, dat, dat, ja. uh, inderdaad, uh, ouders hebben niks meer over hun, hunzelf, hun kind, wat dan ook te zeggen, Ja. Weet je wel? Ja. Dat, uh, ja, er wordt van bovenaf wordt van alles uh, bepaald. Nou, uh, ik ook maar. Ja. Gezondheidszorg van de Staten, dan moet het allemaal door de rechter eigenlijk bepaald worden of iets nog uh, toegestaan is of niet. In dit geval, de ouders hebben het privaat geld opgehaald uh, om dat kind te helpen, maar dat maakt voor een, een sociaal gezondheidssysteem helemaal niet uit. Hè? Ja, nou dan is het leuke, want dan hebben we nu inderdaad verschillende standpunten. Want dit, dit, gaat, dit gaat niet om de staat, zeg maar. He, dit gaat gewoon om een aantal uh, artsen. Maar goed, dan kun je eerst even wat vertellen over de achtergrond. Ja. Want ik weet niks meer en minder dan de kop van het bericht. Nee. Ik weet totaal niet wat er in het artikel staat. En ja, goed, vertel. Wat is er aan ja, de hand? Het gaat over een gehandicapt kindje. En de, de dokters zeggen, nou, we zijn uitbehandeld. En die ou ouders willen nog een extra behandeling doen. Ik wil, wil nog eens proberen. En dat heeft de rechter nou verboden. Dat betekent dat het kindje dan doodgaat. Ja. Okay. Ja. Maar ja. dat ging niet sowieso. Dat is zeg maar hè, de... Wat hij het ook hoog uit tot zijn twintigste gered, geloof ik. Okay. Nou, dat, dat, nou, goed, dat, is, dat heb ik dan nog niet in dit... Uh, ik ken dan alleen maar het NOS-bericht. Wat, wat ik daar dan in zag, hè, is... Um, zoals ik het las, was het dan... Zo hè, liep het sowieso op zijn einde. En ik heb altijd zoiets als artsen dat vinden. Ja, dan kun je wel een beetje aannemen dat het dan ook wel zo is. Hoe spijtig het ook uh, is. En dit is ook een, een kwestie van, uh, uh, nou ja, in dit geval dan uh, medische ethiek. En uh, te, dan is het ook maar uh, de vraag, en, en dat kun je dan in die artikelen uh, eh, niet heel goed opmaken. En is zo van, uh, hoe groot is dat lijden dan van dat kind? Hè? Is er veel pijn? Is er veel angst? Of weet ik veel wat? Uh, maar ik neem al aan dat dat, zeg maar, uh, goed uh, is uh, afgedekt. Omdat... Uh, wij zelf wonen dan in een, nog in een van de meest uh, liberale landen qua euthanasie, voor zover ik weet. Ja, ik denk dat het natuurlijk een beetje raar is dat die artsen er überhaupt wat over te zeggen hebben. Want als je, zeg maar, als een terminaal patiënt bij de Albert Heijn komt en je zegt, nou... Uh... Ik wil graag een slagroomtaart bestellen. Dan zegt het Albert Heijn ook niet. Ja, hebben we hebben de zaken onder de loep genomen. Maar voor u heeft het eigenlijk allemaal geen zin meer. Dus we gaan nu die slagroomtaart niet verkopen. Maar dat krijg je natuurlijk e wel als je een sociaal systeem hebt. Ja, maar uh, die vergelijking gaat nogal mank. En uh, zeker dus in de medische ethiek. Omdat er uh, uh, geen enkele kans is dat uh, de slagroomtaart uh, jouw lijden zal verlengen. En, en uh, dat is zeg maar wat ze hier proberen te voorkomen. Uh, zinloos lijden. Maar dat is een beetje raar, toch? Dus als je... Als iemand... Ja, dat, ik kan me voorstellen dat het raar voelt. Zeker, uh, zeker vanuit een libertarische uh, bril. Maar ik moet zeggen dat ik het ook uh, raar vind om bij deze kwestie opmerkingen op Facebook te zien als what the fuck. Ik, dat vind ik nou weer niet gepast, uh, zeg maar. Ja, ik denk, ik denk dat, uh, ja, dat de rechter daar uh, niks over oh, te zeggen heeft. de rechter is helemaal geen betrokken bij deze. Zaak. Nou, hij zegt er ook niet uh, zomaar iets uit zichzelf over. Kom op Peter, je weet toch ook wel hoe de rechtspraak... Ze zijn naar de rechter toe ja. uh... Nou, En dan, uh, dan uh, wint uh, de rechter informatie in. En uh, nou dan, kom, dan worden een stel artsen opgetrommeld. En daar uh, doet uh, de rechter dan een uitspraak over naar uh, de beste van zijn kunnen. Nou, ook de artsen hebben er niks over te zeggen, zou ik zeggen. Ja, die, de, waar die wat over te zeggen hebben, of, of zij nog willen behandelen. Maar dan kunnen ze zeggen, nou, wij willen niet meer behandelen. Maar da, da, daar houdt het op. Ja, alleen... Net zoals de Albert Heijn kan zeggen, wij willen geen slagroomtaart meer verkopen. Ja, alleen, uh, ik denk dat dit een stuk uh, subtieler is. Er uh, tegenwoordig, in, zeker met uh, de medische mogelijkheden, moet je inderdaad uitkijken... ...dat zinloos lijden niet wordt bevorderd. Zeker dus eh, als er dus, als er dus al eigenlijk al vaststaat dat er geen eh, kans op genezing is. Eh, misschien is er misschien ook eh, dat er wat onbegrip is over eh, wat je wel en niet kunt genezen. Kijk Dat er een middel aanwezig is, dat wil nog niet zeggen dat er ook eh, genezing eh, aanwezig is... Zeker niet bij iets genetisch. En, uh, en, en, het, en het is een hele uh, droevige zaak. Maar uh, soms kan het gewoon zijn dat uh, familie naasten juist geen goed oordeel kunnen vormen. Omdat ze... Uh, uh, laten we zeggen psychisch te gehecht zijn uh, aan de personen om de onvermijdelijke realiteit van het sterven uh, uh, uh, om dat niet in te zien En uh, ik heb zelf op, een, op de palliatieve zorg uh, uh, gezien uh, daarvan zijn de meeste mensen zijn heel oud uh, palliatief wil zeggen zorg bij uh, het laatste gedeelte van uh, je leven. Dan is er dus eigenlijk een soort oordeel geveld van... nou, je gaat dood. Kijk, en dan is het in de medische ethiek zo... we gaan allemaal dood. Daar ontkomen wij niet aan. Dus maar het enige wat je dan kunt voorkomen... zeker dan in de palliatieve zorg... is het... Uh, is, is, of proberen te voorkomen is het lijden. Dan gaat er ineens een heel ander model... Gaat er werken. In plaats van. Uh, uh, laten we zeggen. De vraag of er iemand wel of niet kan genezen. Uh, dan. Uh, heeft de medische wetenschap. Kan gewoon zeggen van. Uh, nou dit. Dit uh, kunnen wij. Hier kunnen wij gewoon niks aan doen. En, uh, en dan kan. Een naaste. Kan, uh, ja, die kan dan. Zeg maar. De uh, neiging vertonen. Uh, om er toch nog wat, uh, om toch nog wat te, te rekken. En dat doet dan bijvoorbeeld weer denken hè, aan uh, kameraden, uh, soldaten... Uh, die uh, hun, hun, hun, hun kameraden uh, nog bij elkaar proberen te rapen... in, in een soort shock uh, van, uh, om een medische hulp bij te krijgen... Uh, terwijl de ingewanden over een, een hele... Uh, uh, ...regio verspreid is. Uh, zo erg... Ja, die ...denk ik dat de situatie is. Sorry? Die ver vergelijking wil ik niet helemaal opgaan. En, en wat is je reden daarvoor, Dan? Um, ja, dit is... ...dit zijn de ouders van een van een kind, en ja, het is, het is gewoon niet aan derde om daar, om daar die hebben, wat hebben die er nou voor recht over, dit opent ook de deur naar, naar allerlei hele enge zaken natuurlijk, want wat is lijden, dat kan je natuurlijk enorm gaan oprekken, en dan kan je gaan zeggen, nou, ja, ik vind dat uh, die persoon maar uh, een vreselijk uh, leven heeft. Uh, uh, en uh, zelf mag hij er niet over oordelen. Uh, en zijn naasten mogen er ook niet over oordelen, want die zijn te betrokken bij de zaak. Uh, ik schiet er maar overhoop. Ja, alleen uh, in de medische ethiek zal dat uh, waarschijnlijk hè, gaan om... Uh om situaties als met kanker, echt, echt uitzichtloosheid. Ja, ja want... was het wel om, uh, maar... ja, dus niet bij een gestoten tenen. Nou, maar ik denk ja. dat euthanasie was natuurlijk ooit heel, heel uh, controversieel. Maar toen was het wel van, nou, mensen beslissen daar zelf over dan. Ja. En uh, ja, dat vind ik, nog accept vind ik wel acceptabel. Uh, niet nog acceptabel, ik vind dat gewoon als jij er geen zin meer in hebt, dan moet je er een eind aan mogen maken. Maar als jij beoordeelt voor iemand anders dat hij er geen zin in heeft... en er zijn anderen die dichterbij staan, die beoordelen dat het nog wel zin heeft voor die persoon... dan ga je ze democratie toepassen. Er zijn vijf dokters en zes mensen die het woord medische ethiek kunnen uitspreken... en die allemaal zeggen dat het uh, vandaan is voor deze persoon, dus uh, weg ermee. Ja. Nou, dat is wel heel erg uh, kort uh, door de bocht in... Uh... It's in zo'n zaak zo mm -hmm. als dit, ja, mm -hmm. absoluut. Ja, want um, um, uh, de kans dat uh, artsen um, uh, een kind uh, opgeven, uh, dat is gewoon bijna niet heel. Jozef eh. Mengele, zeg ik dan. Ja, ja, beter. Ja, dat, dat Niet alleen hoor, als je zegt van nou, ja, dat is een outlier, dat telt niet mee, maar er zijn natuurlijk ook enorme medische experimenten gedaan met wat was het? Uh, syfilis ofzo bij zwarte in Amerika door de Amerikaanse overheid. Ja. Wat doktoren die daaraan hebben meegewerkt. Dat klopt, maar dat is denk ik niet bij deze zaak op, van toepassing. Ik denk uh, dat het hier gaat om een zaak. Uh, hè, uh, waarbij een diagnose is gesteld, uh, uh, ja, waarbij de uh, consequentie van de diagnose, die staat vast, dat je uh, doodgaat op een hele pijnlijke manier. En, uh, en, nou, en dan wordt er dus gewoon gezegd, nou dan willen wij zeg maar niet uh, dat erin uh, gerommeld wordt waar je dan zeg maar nog enige bewegingsruimte in hebt... is dat je kunt zeggen van... nou, misschien klopt de diagnose niet. Hè? Of je kunt zeggen van... Um, uh, uh, uh, van uh, ik, uh, uh, het gaat mij niet om uh, genezing... He, het, ik wil bijvoorbeeld uh, uh, meedoen met het experiment. Want dat wordt ook wel gebeurd. He, van, uh, dat uh, mensen gevraagd worden om meedoen op een experiment. En zelfs dat is dus ook al uh, medisch-ethisch een heel zwaar uh, onderwerp. Want uh, als artsen bijvoorbeeld zouden dwingen, uh, of zeg maar uh, nou ja, niet dwingen, uh, heel erg aandringen. Van, nou, een kind is heel erg ziek, uh, wil je meedoen uh, aan een medisch experiment? Ja, dan zijn de poppen ook weer aan het dansen. Waarom? Omdat mensen dan een soort bepaalde zinloosheid voelen. Van het gaat helemaal niet om het kind. Dit gaat om het experiment. Nou, en waarschijnlijk heeft de rechter bepaald. Eh, na aanleiding van eh, de opmerkingen van de ouders en van de doktoren. Dat het hier niet om ging om een kind. Die is ook belangrijk. En eh, in dit geval heeft dan zeg maar een omgeving. In dit geval dan, hè, uh, dus zeg maar niet een stamhoofd of de medicijnenman of uh, de uh, oudste of uh, drie wijzen uh, van het dorp of zo. Nee, het is gewoon een rechter die doet daar een uitspraak over. En, en historisch gezien uh, heeft dat uh, vaker plaatsgevonden. Het enige uh, nieuwe daaraan is, is zo van: nou, ja, dat er mogelijk een medicijn uh, uh, uh, uh, een kans zou maken. Alleen, uh, ja, het, waarschijnlijk is... Ik lees de uitspraak gewoon van ouders... Uh, dat de rechter zegt van ouders... hoe pijnlijk het ook is... Uh, het, het, is gewoon, het is gewoon af. Het, ik, we, ik, we, we begrijpen uh, dat je de poging probeert te waren... Uh, probeert te maken... Hè, en, en, en dat zie je ook als mens... Maar op een gegeven moment heeft, voegt het niks meer toe aan de kwaliteit van het leven. Om er nog medicijnen in te flikkeren. Ja, ik denk dat we, we hier nog een hele tijd over kunnen hebben. Maar zullen we maar verder gaan? Ja, ja, ja. We hebben nog een, t, t, twee berichtjes. Zullen ze alle twee nog doen? Uh... Eén bericht. Hoor. Dit was ook, een heel zwaar, dit is ook wel een heel zwaar onderwerp. Ja. Je moet er hard lang over doorgaan. Nee, ja, er valt verder ook niet heel veel meer aan toe te voegen, maar ja, nee. behalve dan dat ik nog een keer kan herhalen. Uh, uh, herhalen, maar dat zou ik niet doen. Ja, niet aan het bericht zelf, dat ik me gewoon kan verbazen dat ik dan op Facebook uh, een what-the-fuck-reactie zie, in zo'n gevoelige zaak. Uh, ja, ik, kan, uh, ik verbaas me daar nou niet over. Nee, omdat het is ook. Dat doen mensen tegenwoordig. Alleen uh, zeg maar. De zwaarste van de medische kant eraan vraagt misschien om een andere reactie dan. Uh, what the fuck? Ja, het what the fuck is het natuurlijk gewoon dat een rechter beslist... die zomaar over leven of dood uh, van iemand. Ja, ja, dat is wat rechters doen. Uh, ja, dat, uh, dat is een beetje vreemd, ja. Dat is natuurlijk een staatsinmenging. die. Uh, ja, het is, het is een, een rechtelijk monopolie. Dus als je in een, in een vrije samenleving zou... Zou je kunnen kijken wat er gebeurt met de conditiekring van deze organisatie? Net zoals wat er met de conditiekring van United Airlines gebeurt. Ja, en daarnaast als die ouders heel veel geld hadden gehad, dan was het natuurlijk geen issue geweest. Want dan konden ze zo dus lang doorgaan. Ze hebben een donatie, een heleboel geld binnengekregen. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dus geld was niet de issue. Uh, dat zou ik ook zeggen, maar uh, laten we het maar, uh, laten we even snel doorhalen. Ja, ja, ja, ja, ja, ben goed, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. Uh, de, hebben we hebben hier een berichtje over Shell. Uh, ja, de telefoon van uh, Shell uh, is afgeluisterd en toen kwam ze een en ander uh, aan het licht. En uh, dat had uh, te, te doen met uh, dat er uh, ja, mensen in Nigeria omgekocht waren. Zo is dat ook gereden. Ja. Dus dat is de, het gaat om de minister van Energie in Nigeria... En Shell die wilde daar natuurlijk zaken doen vanwege de olie. En die moest dan die vent omkopen om daar zaken te kunnen doen. En dat telefoon. Ja, zo gaat, het zo in gaat de dat. Land, ja. Maar niet alleen in die land. Natuurlijk hier, als je olie wil boren, moet je ook een licentie kopen van de minister van Energie. Alleen ja, dat heet ja, dan ja. een licentie en, dan, en daar heet het dan een steekpenning. Dat is het enige. Ze geven het even de andere naam. <laughs> dat is eigenlijk... Nou nee, nee, om die licentie te krijgen, moet je gewoon. Ja, laat zeggen in Nederland gebeurt het ook, maar dan is het meer op een kleinschalig uh, niveau. Dat de doosjes zijn bij de ambtenaren op de stoep staan. Dat is inderdaad zijn persoonlijke bedrag, maar dat is natuurlijk altijd heel, heel vreemd van uh, in welke zak verdwijnt het. Uh, het is niet alleen dat ja, als je ja. hier een alcohol wil schenken in je café, dat je alleen maar een, een flesje wijn aan een betreffende ambtenaar moet geven. Je moet een licentie kopen en dan moet je gewoon voor betalen elk jaar weer opnieuw. En dat is... Ja, maar ik denk dat in Nigeria, daar hebben ze natuurlijk ook een licentie en uh, ja, daar moet een ambtenaar voor omgekocht worden om die licentie te kunnen krijgen. Maar hier in Nederland is het niet... niet ja, ik zou zeggen dat de, een licentie de, is het omkopen van een ambtenaar... Dat in feite wel, ja. Dat, Dat wilde dus eigenlijk, uh, even <laughs> bij dit bedrijf te boven haal. Iedereen, de, de, de ja. Nederlandse overheid ook, die doet er dan heel heftig over. Maar ja, hier is echt iets heel vreselijks gebeurd. Een oliebedrijf geeft geld aan de minister van Energie in Nigeria om olie te mogen boren. Ja. Dat is helemaal niet bijzonder, dat gebeurt overal. Het is maar net wat voor, wat voor een naampje eraan geeft. de raag Maar het raakt dat de field hiervoor op uh, de, de, de Fiscale Opsporingsdienst. En het Nederlands Openbaar Ministerie die hebben een inval gedaan bij Shell. Die naar aanleiding hiervan. Bij de koninklijke schild. ja, dat, denk ik, dat, dat, is toch, <laughs> dat is toch vreemd. Wat is het nou voor hun van belang, voor de, voor de Nederlandse field, dat Shell in Nigeria iemand omkoopt? Ja, ik denk natuurlijk dat ze boos zijn dat ze betrapt zijn natuurlijk. Dus, ze hebben niet genoeg moeite gedaan om het onder de stil te houden. Ja, mij. Om het onder de tapijt ja. te houden. Ja, hebben ze aardig wat moeite maar de, maar het vreemde is dat ze, ze zijn daar inderdaad bij bedrijven. wij krijgen ook allemaal van die anticorruptiecursussen cursussen eh, er zijn mensen zijn daar bezorgd over waarvan je denkt, wat maakt het jullie nou uit? En dan krijg je een, een opdracht of krijg je te zien dat iemand probeert wat telefoons in Indonesië door de douane te krijgen. En die geeft daar dan wat steekpenningen voor. Of die geeft, uh, uh, uh, die geeft een zoontje van de do douane een uh, gratis paardrijles of zo. En dan wordt er, ja, dat is allemaal vreselijk. Ja. En dan denk ik wel van waarom zit de Nederlandse overheid er nou zo over in of de Amerikaanse overheid... Dat een multinational steekpenningen uitdeelt ergens in, in Zimbabwe of zo, om daar wat gedaan te krijgen. Wat maakt het hun nou uit? En kennelijk zijn ze daar als we het een hele, heleboel overhoop halen, met telefoons afluisteren en invallen doen, en computers leegvullen, enzovoort. Ja, nou, ik denk dat het werkverschaffen is, hè? Daar hebben die mensen ook weer wat te doen van de video. Dat ook, dat ook, maar ik denk. Uh, dat is boeken. Wat, wat ik denk, als ik een gok mag wagen, is uh, dat ze gewoon heel nieuwsgierig zijn naar hoe andere dingen uh, in de boeken staan en dat soort dingen. Ja, misschien kunnen ze wat van leren. Ja, <laughs> ja ze, zijn denk, ze willen denk ik weten of die, die Nigeriaanse oude minister meer betaald krijgt dan de Nederlandse. Ja. Dat uh, nee. is zelfs de reden dat, nee, mensen, dat, dat de quote 500 zo goed verkocht wordt. Want ze weten wat de ander verdient. Ja, uh, nou, dat is maar god hoor. Ja, dat kan ook schuld zijn, want misschien hebben ze daar schuldgevoel over dat ze steekpenningen hebben betaald en dan kan je een boete opleggen. Er staan geloof ik ook weer boetes op. Ze krijgen dan weer een boete, waarschijnlijk ook van de Europese kant dan, en van de Amerikaanse eh, overheid. Voor het omkopen van een Nigeriaanse minister. Ja, uh, was dat niet een paar uitzendingen geleden? Dat, je, dat er gesproken werd van, uh, van uh, dat als je een beetje aan het schuimen was of zo, dat de belastingvond van dat je het maar beter wel kon aangeven. Dan had je nu nog geen last van hun, zeg maar. <lacht> uh, uh, en dat ja, was dan de grap van, oh, misschien is dit, ja, dit dan een soort opsporingsmethode of zo. Voor, uh, uh, voor dit soort steekpenningen en zo. Uh, nee, maar de Belastingdienst die kijkt dan echt zo van: uh, oh, weet je wel, dan lopen wij geen inkomsten mis. Dat is een hele. Uh, volgens mij is dat een hele. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, modus operandi. Ja. ja, ze willen eigenlijk alles weten. Dus ook als je, bijvoorbeeld als je een huisje in Frankrijk hebt, dan willen ze dat weten. En dan kunnen ze je niet voor belasten, want de Franse regering belasten al daarvoor, maar dan, dan word je eerst belast en dan krijg je daarna weer een vrijstelling voor. Ja, nou, voorbeeld. Ja, maar... ze willen gewoon alles weten wat je hebt, wat je verdient. Wat, uh... Ja, je kunt snuffelen. We uh, doen nog even het laatste bericht, uh, dames en heren. En daarna komt... Uh, Frankkarsten met hoe je vrij kan zijn in deze onvrije wereld, waar we nu de hele tijd over gehad hebben. Uh, maar nu nog even het laatste bericht. Uh, transporteur Brinkman uh, moet ontslagen, medewerkers, weer in dienst nemen. Wat, wat hebben ze gedaan? Um, ja, het is een, uh, hij krijgt een dwangsom opgelegd om mensen weer in dienst te nemen die hij ontslagen had. En dat is natuurlijk, ja, in libertarische zin is het van, je blijft bij elkaar als je uh, allebei happy bent met, met de, af, uh, de regeling. En je gaat uit elkaar als je niet happy bent, als er één van twee niet meer happy is. Uh. Maar nou worden ze dus weer gedwongen bij elkaar te zijn door de rechter met een boete van 10.000 euro. ...daarachter uh, een dwangsom. En dat gaat om drie medewerkers die om uiteenlopende redenen ontslagen zijn. Maar de vakbond FVV had een dus sterk vermoeden dat het bondslidmaatschap en het gegeven dat ze opkwamen voor hun rechten redenen voor ontslag waren. Uh. Dus de FVV daar proces voor aangevoerd en daar zijn ze gedwongen weer bij elkaar. Is als je dat bij een relatie zou doen, een man of vrouw die uit elkaar willen, omdat ze een slaande ruzie hadden, en dan gaat de rechter zeggen: boem, gedwongen bij elkaar met een dwangsom van 10.000 euro erbij. Want ik vermoed. Dat het ging om uh, nou, een reden die volgens hen niet geldig was. Ja, die, die lui wilde dus gewoon meer salaris en uh, dat ja. kan gaan leren. Ja. Zou de afspraak oh, niet naleven en buitenlandse chauffeurs zouden daarbij worden uitgebuit Dus uh, ja, ze oh. komen voor de buitenlandse chauffeurs ook altijd. Oh. Ja, nou, ja. ja, dit is dan uh, echt een, uh, een soort red flag, letterlijk misschien, in, uh, in, het, arbeids, in het arbeidsgebeuren, hè. dus... Uh, ja, dit is inderdaad uh, wel uh, oud vakbondsdenken, hè, waarbij er gewoon gestreden is hè, voordat je, laten we zeggen, dat je in ieder geval uh, gewoon in, in een normaal, in een onderhandelingspositie mag zijn als vakbondsmedewerker. En dat heeft ook te maken natuurlijk met een stukje geschiedenis dat uh, vroeger uh, uh, gewoon met, uh, met stokken en andere wapens op vakbondsleden is ingeslagen. Dus uh, daar uh, refereren ze aan, als ik het uh, goed hoor. Ja, in de partij zou het gewoon moeten zijn dat de arbeidsrelatie wordt afgewikkeld en het loon wordt betaald wat verschuldigd is. En oké, okay, we kunnen niet meer samen door een deur, nou, dan, uh, dan is het afgelopen, dan zou dat moeten gaan. Ja, alleen in de vakbondsfeer, hè, dan ondermijn je dus uh, de, de onderhandelingspositie van uh, de werknemers. Alle werknemers. Ja, ook daar is weer collectivisme. Het is een cao, collectieve arbeidsovereenkomst. En dat is weer zo'n collectivistisch iets waarbij iedereen samen verplicht in een bus zit en waarbij je dus een enorme strijd kan krijgen over waar die bus heen gaat. Hoe bedoel je? Nou, die, die regeling die is voor allemaal. Dat is een collectieve regeling. Dus dat betekent dat, uh, ja, dat je allemaal in hetzelfde schuitje zit. Ja. ja en het, dat is. Ja, Karsten heeft daar ook zo'n verhaal over in zijn boek de Democratie voorbij. Je vergelijkt hij de democratie met een bus? Als dus je in een auto of een fiets. dan kan je gewoon zeggen. Nou, ik moet daarheen. en dan fiets je daarheen. en ik moet daarheen. en fiets je daarheen. Maar als je allemaal in een bus zit. dat is de democratie. en je gaat dan stemmen over waar je naartoe moet. dan krijg je een heel. Heel repelig gevoel natuurlijk. Want er zijn altijd ontevreden mensen. Omdat die bus nou eenmaal. Ze zitten met elkaar opgescheept. En dat is bij zo'n cao ook. Ja. Ze zitten met elkaar opgescheept. En daar krijg je altijd scheve, scheve gevoelens over. Van ja, die ene die werkt veel harder dan die andere. Maar de CEO zegt dat ze het allemaal hetzelfde betaald krijgen. Dan is het niet eens over overboeking met een vliegtuig. En, en dat klopt. Hè? En dan heb je inderdaad ook nog uh, gewoon de mensen die. Uh, natuurlijk heb je ook gewoon, uh, als je het dan hebt over prikkels. Uh, dus ik, ik heb de geschiedenis verteld van uh, waar dit uh, vandaan komt. Hè? Dus dat er vroeger. Uh, de vakbondsleden echt werden aangevallen. Uh, nou, op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook gewoon de mensen die op zich helemaal niks voor uh, vakbond gaan doen. Maar uh, met name in de vakbond uh, gaan zitten zodat ze nooit geen fuck meer hoeven uit te voeren. Hè? Uh, nou wil ik nu absoluut niet zeggen dat dat hier het geval is. Dat, dat, eh, omdat dat is gewoon te moeilijk om te oordelen. Uh, uh, vanuit mijn geschiedenis zeg ik juist in, in eerste instantie nee, uh, dat is helemaal niet het geval uh, maar uh, uh, dit gaat dus meer om de vraag van hebben werknemers ook uh, rechten nou, dan zal Peter of uh, Johan uh, misschien beide gelijk zeggen nee, ik weet niet, wat zeggen jullie uh, <laughs> Niets. <laughs> <laughs> down, ik ben er aan het nadenken. Ja, ik vind, lopen. Kijk, een uh, vakbond. Uh, ik denk dat vakbond uh, ook traditioneel meer een agressieve organisatie was. Die picket lines had en daarmee ja, iedereen in lijn dwong. Dus. Uh, als de werkgever zei, nou ik wil, met, ik wil Pietje in dienst nemen, dan gingen ze gewoon de zaak afsluiten. Zodat hij Pietje niet in dienst kon nemen en hun niet kon ontslaan. Het was altijd, een, het was, het was altijd al een, een, een gewelddadige organisatie. Uh, ja, en in Amerika uh, stond de vakbonden bijvoorbeeld ook echt gewoon... Uh... Bijna altijd uh, synoniem uh, was dat aan de maffia. Ja, het was ook. je moest verplicht, dat hebben ze natuurlijk ook bedongen. dat je verplicht lid, lid moest worden van de vakbond. En dan ook verplicht acht moest dragen aan de vakbond. Dus eigenlijk was het gewoon een extra vorm van belasting voor de werknemer. Ja. Die ze moesten betalen aan de vakbondsbonden zeg maar. Ja. Uh, ja dus... Maar het principe is natuurlijk, ho, hoeft er niks mis te zijn als je gewoon collectief gaat onderhandelen. En je wilt collectief al onderhandelen, dan is het allemaal prima. Maar als mensen... Veel willen onderhandelen buiten die organisatie om moet dat gewoon toegestaan zijn. Hoe bedoel je? Nou, als iemand zegt. Nou, uh, je, je, je wil bij een bedrijf in dienst treden en en de vakbond komt naar je toe en die zegt sluit je bij onderaan en dat kost zoveel en dan gaan wij voor jou onderhandelen en je zegt, uh, nou ja, heel bedankt voor, bedankt voor het aanbod, maar uh, ik sla het even af. Ik ga gewoon zelf onderhandelen over mijn salaris en mijn arbeidstijden en mijn vakantiedagen. Dan moet dat ook kunnen. Ja, zeker. Uh, ja. Ja. Maar dat, dat is niet altijd het geval, in ieder geval weet ik, in Amerika is dat niet het geval. Daar, daar is vakbonds lidmaatschap verplicht. Net zoals hier de cao verplicht is. Ja. Je kan daar niet buiten omgaan. Nee, nee. Ja, misschien, ja, misschien is dat ook een, een rare situatie. Ik, ik, heb, uh, ik moet zeggen om eerlijk te zijn, uh, ik heb daar uh, te weinig gedachten over gevormd. Ik vind... Uh, Vakbonden eigenlijk ook totaal niet interessant, uh, ook niet uh, na mijn uh, werkende leven in de lagere sectoren van de arbeidsmarkt, omdat ik, uh, nou ja, daar heeft de vakbonden gewoon de laatste uh, jaren gewoon niks weten te redden. Hè? En daar heeft zelfs de, het poelenmodel ook uh, verder uh, niks verbeterd. En ik denk dat uh, heel veel uh, discussies uh, vermijden zouden worden uh, als er gewoon al een bepaalde uh, balans was. Weet je, werknemers gelukkig, werkgevers gelukkig en alles draait. Ergens uh, schokt, uh, klaarblijkelijk de boel. En uh, misschien is de overheid uh, een grote boosdoener in dit geval. Hè, dat werknemers en werkgevers dat huwelijk uh, niet aan kunnen gaan. Tenminste, in, bij mijn baan bij de post had uh, mijn uh, kantoorchef uh, het over van uh, een arbeidsrelatie moet je ook zien als een, een soort huwelijk: nemen en geven. En vervolgens uh, probeerde hij. Hij, uh, de jaren daarna iedereen zoveel mogelijk te naaien, maar het idee vond ik zo mooi. Dan uh, uh, moet, moet je daar gewoon weg gaan. Uh, als je, of, of je moet zelf een bedrijf beginnen, dan moet je werknemers in dienst gaan nemen en ja. Ja, ervaren hoe dat is en dan zullen ze ook ongetwijfeld uh, allemaal roepen dat ze genaaid worden want heel veel werkgevers uh, heel veel überhaupt mensen die worden opgeleid met het idee dat het een strijd is het wordt ook altijd gezien als de klassenstrijd en de, de strijd voor de arbeid en de strijd voor onze rechten dus het is, het is vanaf het begin van wordt het als een gevecht ge, ge, neergezet en ik vind het jammer dat er ook heel veel man-vrouw relaties worden tegenwoordig als een gevecht neergezet feminisme bijvoorbeeld ja. en als je het al begin met het te zien als een gevecht en niet als een iets waar je een win-win situatie kan bereiken. Ja, dan is er al wantrouwen. Dan ga je ook steeds de hele tijd het idee hebben dat de andere partijen zitten naaien, Dan is er eigenlijk geen reden meer aan. Dat is het nee. begint met een enorme achterstand. Ja, en, en, nou, en, en, dan heeft, uh, en dan heeft zeg maar het arbeidersblok een tijdje. Dus uh, redelijk de macht in handen gehad. Uh, laten we zeggen, hè, tussen de jaren 60 en nou, ergens tot in de jaren 80. Toen er nog massaal bedrijven werden platgelegd. Hè, en dat was ook nog regelmatig in het nieuws ook. Ja, ergens is dat contact uh, is ook uit elkaar gelopen. Dus uh, tussen werknemer en werkgever. Ook misschien hè, van, ja, dat de overheid zo'n rol erin had. Uh, van dat, het, dat de werkgever met heel veel regels uh, werden opgescheept. Ja, en de werknemer misschien ook uh, met te veel uh, valse beloftes werd uh, opgeschreept. ...van dat je bijvoorbeeld uh, oneindig om uh, loonsverhoging uh, kon uh, vragen. En het kan ook zijn dat uh, de bol zich nu fantastisch aan het stabiliseren is. Ja, dat kan prima zijn. Ja, maar het, het, het uh, uh, loon door uh, arbeid... ...dat wordt natuurlijk, uh, nou, zoals we al zeiden... Hè, ...wordt bijvoorbeeld meer uh, belast uh, dan uh, andere dingen, andere transacties... He, dus je kunt uh, dingen goed kopen, verkopen aandelen uh, in aandelen handelen het is helemaal uh, leuke business uh, ja ik zou het proberen want zo makkelijk is het ook niet uh. oh. nee ik wil wel wat bekijken je hebt wel wat kennis nodig Jawel, maar en dat je geen bestand vanuit, hebt joh maar goed maar vanuit, uh, ja. vanuit arbeidsperspectief, he, dan moet je dus ook uh, zien van dat uh, de mensen worden uh, voorgehouden van nou, eh, als je maar heel hard werkt, dan komt het wel goed. En dat verhaal blijkt dus niet te kloppen. Uh, nee. omdat, je moet wat zelf doen. Je moet, uh, ja. Ja, je moet, je moet iets productiefs doen. Je moet niet te hard. Alleen hard werken is niet voldoende. Mensen in China, die uh, telepaktjes in elkaar, zo, die werken ook heel hard. Maar het is door te veel mensen te doen. Het is te simpel werk en te makkelijk vervangbaar. En daarmee ja, wordt, het, is het, wordt het niet zo goed betaald. Ja, hè, maar ja, en, en het is natuurlijk ook gewoon zo dat, dat uh, al de grote bedrijven, en zeker dus hè, uh, zelfs uh, bij overheidsinstanties die overgeheveld zijn naar de semi-private sector, hè? dus bijvoorbeeld KPN en uh, de post... Nou, De Pols was bijvoorbeeld uh, was een tijdje de grootste particuliere uh, werkgever van het land. En die heeft zich gewoon echt erop ingezet om, om, uh, om die hele arbeidsverhouding gewoon uit te hollen. En zich niet meer, uh, zeg maar als, als, uh, in zo'n organisatie, uh, zich als werkgever als een soort persoon op te stellen. Maar echt als een, een ja, ja, ik weet niet, als een, als een enorme uh, griezel... <laughs> ja, voor uh, mensen die in, in dat bootje zijn gestapt. Van, uh, nou, ik ga een carrière uh, aan als uh, postbode. Uh, ik had ook al... Carrière aan als postbode. Ja, ja. Nou ja, dat was eerder ja, gewoon okay, respectabel. Ja. Uh, was van het einddoel. <laughs> ja, dat was respectabel. En, ja, en het werd dan redelijk goed betaald. Okay, en okay. ja, dat, misschien is dat nu ook gewoon niet meer uh, voor te stellen. Omdat de postmarkt, uh, daar, die wordt natuurlijk nu door de door e-mails wel uh, bedreigd. Dus dit zat er ook wel aan te komen. alleen. ...nou ja, goed, dit verhaal hebben we, ook, eh, hebben we misschien ook een keer gehad. In wezen ga je dus zo'n relatie dan met elkaar aan... Eh, ...van zo'n werkgever zegt, nou kom bij me werken... ...nou, ik ga het aan. Nou, toen was op dat moment was nog het idee van... ...nou, ik kan dat tot mijn aan mijn pensioen doen... ...en dat is ontzettend snel eh, veranderd. En, en dat is dus eh, met heel veel pijn... ...is dat dus uit elkaar gegaan... Nou, als je, als je, ik, ik denk dat als je als bedrijf aan, aan kwaliteit uh, wil uh, werken, dan uh, hoeft het loon nog niet eens het allerbelangrijkste te zijn, maar moet de basis al een stuk vertrouwen zijn. En misschien spelen daar die vakbonden ook niet een hele goede rol in, uh, wat dat betreft. Maar ja, ik zou ook niet zien hoe elke arbeider individueel dus, uh, een, een, een, een, ja, dat vertrouwen aan zou kunnen gaan. Want je kunt gewoon genaaid worden als arbeider. Dat, dat staat toch boven water. Ja, maar goed, dan kun je, dan kun je altijd naar een ander bedrijf komen. je niet uh, gelukkig. Ja, maar als er geen cao is... Het is een relatie. Ja. En uh, als de hele relatie niet bevalt dan andere, Maar ja. ja. als het geen ja. CAO is, waar je net goed genaaid kunt worden, ja. Ja, maar ook binnen CAO kun je genaaid worden. Ik bedoel, ik heb oh. altijd sowieso... Ik, ik heb het altijd een belemmering gezien. Ja. Nee, nou, Nee, bij de post. Ik, ik wil al die, die, die, die, die rechten en verworvenheden ja. niet, joh. Nee, de post heeft natuurlijk ook een uh, CAO, hè. Ik wil gewoon lekker mijn best doen, en dat een paas blij met me is, en ik blij met werk, en dan, uh, ja. Nou... Dan hebben we samen uh, iets heel leuks. Ja. Ik denk, uh, dat de huidige uh, arbeidsklimaat, uh, dat vraagt er om een sessiescultuur. Ja, ja, precies. Ja, dus het gaat helemaal niet om, laten we zeggen, ik, ik, misschien niet aan de top hoor, wat uh, al heel snel een heel bullshit verhaal wordt. Uh, strategieën ontwikkelen en weet ik veel wat en zo. Nou, blah blah blah blah. Terwijl, uh, ja, nou ja, aan de, aan de onderkant van de... ...bedrijf, ja, nou, er staan mensen gewoon echt met hun poten in de stromp, laten we het zo zeggen. En ja, ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Uh, ja, nee, maar we zijn wel een beetje... ...ik denk dat we nou wel naar uh, Frank Karsten moeten gaan. Ik denk dat we sowieso over dit uh, onderwerp kunnen we nog uh, heel lang uh, doorpraten... ...en uh, goed ja, uh, misschien we dat we gewoon een andere keer gaan doen. Maar Frank Kasten staat nu te trappelen, dus uh, ja, we gaan de microfoon aan Frank geven.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 Uh, er zijn al mensen die uh, behoeftig zijn. Uh, de wereld gaat in onder met het milieu. Je moet je opofferen. En het is ook niet voor niets dat het vaak linkse kerk wordt genoemd. Omdat ze veel elementen van de kerk hebben overgenomen. Zoals uh, boetedoening en, en het schuldgevoel. En ook heel erg spaarzaam of zuinig moeten zijn. Hè? Uh, want uh, anders dan belast je het milieu te veel. En, uh, de wereld moet verbeterd worden. En, uh, je moet anderen gelukkig maken. Er was iemand onder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 om met, met een kans van 0,01% dat je moet één keer in beweging krijgt. Ja, is misschien iets raar zijn dat de mensen dat aanvoelen als ze dat horen van ja, maar zo vrij kom jij niet over eigenlijk.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 you sure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 Uh, hoe, hoe eigenlijk leuker het wordt. Ik, ik noem mezelf ook wel eens mm -hmm. een, een optimistische cynicus. Want mm -hmm. kijk, uh, mensen die een, rozig, een, een roze bril op hebben over de wereld... of eigenlijk en daar heel veel van verwachten... Ver ja, die hebben enorm veel teleurstellingen te, uh, te verwerken. En het probleem is, uh, ze, ik, ik vergelijk het vaak met een krokodil. Kijk, krokodillen die bijten mensen...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 dat het toch allemaal zo'n gangetje doorgaat, zeg maar. Van, nou ja, dan ja. Dus, nou, Trump erin gestemd en heel veel mensen heel erg druk gemaakt voor Trump of zou worden. we hebben nog ja. steeds een en obama die en bombarderen Syrië gaat Syri ook gewoon door. Nou, het gaat gewoon door. Volgens mij is het in, in, in high gear gegaan uh, eigenlijk, toch? Ik bedoel, volgens mij is het nooit zo gebombardeerd als nu met Trump. Nou, of? Obama nou. heeft er al 12.000 bommen op gegooid, hoor. Dus uh, Trump zit nog maar bij dat 59. Jaar. Dus hij heeft Obama ja. nog wel lang niet hier. Ja. Ja, dat is waar. Ja. De, meeste, de meeste waren mis. Nee, nee, het is niet de meeste waren waar, mis uh, van die uh, huh? Tomahawks. De meeste waren mis van die Tomahawks, ja, heb is ik gehoord. Dat zeker? Ja, ja, ja, ja. ja, dat was er. Ja, oh, waren oude Tomahawks uit de 80 jaren ook. Een hoop tegen de berg aangevlogen. Ja, dat ja, was een heel Die, helft die hard. Nog op steenkolen. <laughs> ja, ja, ja. Nee. Maar dat is, ja, die ja, konden niet zo hard optrekken. Die het ja. erger was dat, <laughs> dat Trump die heeft dan aandelen in die fabriek van die Tomahawks. Dus zijn aandelen gingen weer omhoog.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 Berg geld binnen. zo, als een salami worst haal je dat stukje uh, stuk, zo, stuk timme, binnen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, er is ook een Belgenbob, die. Uh, die er is een Belg. En ik heb niks tegen Belgen. En Belgen aardig mensen. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. <laughs> ja, ja, hier mag je mag ja, ik gewoon dat, zeggen dat het Belg. Nee, nou, is. Dat klinkt al niet vrij, dit. Uh, hier mag ik gewoon zeggen. Ja, maar Sylvana. Sylvana. <laughs> ik, las, ik weet niet hoe dit. Uh, ik, ik ben natuurlijk bezig met een nieuw boek over discriminatie. Maar Sylvana die, heeft, die is toen beledigd uh, door heel veel mensen over.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 Dat ja, dat was, een... was een soort. Ja. ja, er ging wel een filmpje met allemaal kleine mensen. En dan ging ze er vaak aan de boom. imitatie of... ja. intimidatie of zo. Ja, of uh, uh, hitsig, of hetsen uh, nou, uh, bedoel ik. Mm. Um, maar er is een Belgom op die uh, zegt: van, een nou, Belg gaat de kanaal overzwemmen hè, tussen Frankrijk en Engeland. En dan uh, is hij vlakbij het einde en dan zegt hij: ja, ik, ga moe, ik, ga ik ga moe, ik ga terug. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> Dat is eigenlijk het, het omgekeerde van de previous investment trap. <laughs>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 nou ja, een ander voorbeeld wat Harry Browning geeft is dat je moet voorkomen dat je licenties nodig hebt voor je, voor je beroep. Bijvoorbeeld je kunt jezelf jurist noemen, iets wat twaalf mannen doet. En volgens mij is hij helemaal niet zo gek gekke jurist trouwens. Even kijken wat nog meer. En, nou, ik denk ook wel handig dat het handig is dat je... Ik denk dat het belangrijk is om, te, om niet te lichtzinnig te gaan trouwen. Met name niet als man. Want heel veel wetgeving is, is niet bepaald in gunstige van, van, van echtgenoten. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik raad het ook altijd iedereen over. Ja, wat is jouw uh, huwelijkse staat. Ik ben getrouwd. Ja. Oh. <laughs> maar je hebt geen kinderen, of wel? Nee, geen kinderen. Nee, nee, er, nee. Nou, als je kinderen hebt, dan, uh, dan regeert re re re re de overheid weer over jou via je kinderen. Precies. Dus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 Als buitenlander ben je vaak wat meer welkom. En dat is uh, omdat je natuurlijk eigenlijk wat meer keuzevrijheid hebt. Want je had ook ergens anders naartoe kunnen gaan. Ja, ja. Uh, ja. ja je ziet uh, ja. er een soort verschil tussen hu huisslaven en veldslaven. Daar zeg zit ja, uh, ja. een beetje ja. een verschil tussen. Ja, dan, dan, dan, dan, daarnaast heb je dan uh, als buitenlands bedrijf. Kan je weer, uh, uh, dan heb je allerlei, allerlei voordeeltjes. Uh, zoals geen vennootschapbelasting in, in Estland, Letland. Uh, weet je wel? Ja.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 uh, maar um, ja uh, dat, is, dat is, ik denk dat het wel belangrijk is ja, uh, ja zeker het ja. Ja, zijn inderdaad uh, wel wijze lessen en uh, ik hoop dat de luisteraars uh, goed opgelet hebben en het ook opgeschreven hebben dat zal, ik denk niet dat ze dat zullen doen maar ja. misschien <laughs> hebben ze er wat van meegekregen ze, ze kunnen ja, luisteren geval... en nog opnieuw terugluisteren dus, uh, ja. ja ze kunnen het boek kopen ja, het, het, het boek was koop, wel ja. volgens mij klassieker is het Het gratis had... te downloaden het okay. te downloaden. Ja. oké. Okay. Dus, ik, ik heb terwijl uh, Frank sprak, uh, had ik het boek me. Oké. Okay. Even kijken hoor. Uh, Gewoon uh, bij Mises.org mis mis of zo. Uh, ik moet, uh, dan moet, moet ik even geschiedenis induiken. Ik wist niet dat dit onderwerp uh, <laughs> uh, op zou komen. Uh, Opnieuw, uh, even kijken. Uh, gewoon op uh, Lou Rockwell. Uh, ah bij Lee Rockwell, oké. Okay. Uh, oké, okay. uh, okay. volgens mij ja. Maar uh, het is, uh, je bent ook uh, van een positieve libertarisme, toch, als ik uh, goed heb onthouden. Uh, nou, uh, dat was ik niet. Uh, nou. uh, um, dus uh, ik was vroeger behoorlijk pessimistisch over de kansen en ja, er zijn boeken die ik kan aanraden die mijn ideeën over de wereld behoorlijk hebben veranderd. En een ervan is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 Uh, nee, niet zo hoor. Dat, uh... oh, nee, dat is waar. Maar hangt er vanaf welke termijn je neemt. Ik denk wel dat als je over 150 jaar kijkt of zo, dat het dan, dan heb je wel een libertarische wereld, denk ik. Ja. Maar op korte termijn, ja. Hoewel uh, ik niet meer, zeg maar, van die.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 ja, je ziet het al aan een naamgeving die veel unieker is geworden. Dus niet meer Jan 1, 2 en 3. maar <laughs> Alwin en Wardit <laughs> en dat soort namen. Dus die, uh, men is veel zuiniger geworden denk ik op de kinderen en daarmee ja, halen ze denk ik ook niet in hun hoofd om dat soort dingen te gaan doen. Maar, dus ja, ja maar je krijgt wat terroristische aanslagen misschien, dat soort uh, doen. En een financiële crisis kan natuurlijk wel inhakken, lijkt mij. Ja. Uh, nee, ik wil het best he in, in, uh, ook wel erkennen dat er duidelijke problemen zijn en dat er, dat er geen garantie is dat het morgen goed gaat. Of ja. Maar als we kijken naar de lange termijn trend, hè, we krijgen elke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 Ja. En uh, toen vloog, uh, toen kreeg je uh, op uh, Twitter een soort heksenjacht, uh, ja. die uh, echt heel amazing was. Uh, terwijl ze sliep, ontstond de hashtag: Has she landed yet? Ja. En, en toen heeft iemand op. Uh,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 Ik uh, had gehoopt in het begin. Nou, er is zoveel bullshit op internet. Het is gewoon niet te geloven. Ja, maar ja, dat is een beetje de wet van. Uh, hè? Ik kan even niet. Uh... Ja, die bullshit Sturge was er daarvoor smell. ook al op, op, ja. op het journaal, maar Alleen maar, je zag het niet omdat er maar met één stem gesproken werd. Ja, ja. omdat er alleen maar bullshit was. <laughs> <laughs> maar, um, nee, maar het mooie is wel van het internet, vind ik. En, en zeker met de suggestiesoftware, de uh, algoritme van YouTube... is dat ze buitengewoon goede suggesties geven. En ik, uh, ook al is er maar 1% van het internet interessant voor mij... dan zou ik nog steeds mijn hele leven moeten besteden... omdat... Uh, uh, om dat door te nemen ik, ik zou niet, ja ik, ik heb te weinig tijd om alle kwaliteit door te nemen vind ik zelf, want ik heb weer een nieuw kanaal ontdekt uh, Life, School of Life van uh, de filosoof uh, de Botton wat ik een geweldig uh, kanaal vind waar ik met heel veel plezier naar luister en wat ik, uh, en ik zeg wel eens tegen anderen van, ik leer in één uur op het internet leer ik meer, of, of geniet ik meer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 Dus jouw jouw speellijsten. En het grappige is dat ik nooit die trending aanklik. Mm -hmm. <laughs> Als ik trending aanklik.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 Nou, ik weet nog uit ja. mijn, het verleden, toen nog bij uh, allerlei omroepen zat. Dus dat de sponsoren, sponsors die willen zich ook wel eens met uh, content uh, bemoeien. Dus, uh, ik weet nog wel dat ik bij een bepaalde lokale omroep uh, zat en, uh, toen, we, toen dreven we niet op uh, subsidie, maar op, het, uh, reclameinkomsten. En die adverteerders gingen, die wilden toen bijvoorbeeld dat er een hardrock programma van de, van de zender werd gehaald. Want dat vonden ze niet bij hun uh, advertenties passen. Dus, uh, mm. uh, ja, ik denk dat het ook het model van uh, de, de gedresseerde betaalt er een beetje voor dat het ook heel goed kan werken, hoor. donaties, want in feite Molligne werkt ook niet met reclames die heeft zijn video's volgens mij niet, uh, er zit geen reclames vooraf. Uh.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 Nee, Pepsi natuurlijk ook laatst met een reclame. Ik weet niet wie dat een beetje gevolgd had, heel dat ik een beetje opgezocht ja? eigenlijk. Dat is ja. een maar die moesten ze ook gelijk weghalen. Dat was ook gelijk, werd er geschokt. Dat was eigenlijk een, een vredesreclame, allemaal politie-combat <laughs> uniform En ja. gaven ze die een drankje Pepsi, Pepsi, geloof ik. En toen brak de vrede opeens uit. Dat was eigenlijk. Het had een beetje Black Lives Matter-achter uh, toestand. Ik heb het filmpje niet gezien, maar wat ik begrepen had. Maar ze moesten het binnen no time van de buis halen. Dat was te controversieel. Ja. Oké. Okay. Okay. Ja, nou, ik wil uh, ja, ja. nog even over dat boek uh, eigenlijk... Uh... Als het ja? kan hoor. Um, uh, wederom uh, kan ik. Ik vind het heel erg. Uh, uh, ik vind het heel erg positief. En het is. Uh, um, en ik denk ook dat uh, elk punt uh, op zich wel uh, klopt. Ik denk dat er wel een, een, een, een ook daar een scope aan zit. van wanneer het wel een goed en niet goed zou werken in de samenleving. En ik denk dat die grens ligt bij wanneer uh, mensen uh, aan zichzelf werken en over zichzelf oordelen, of dat ze over een, een ander oordelen en aan een werken uh, of en aan een ander gaan werken, zeg maar. Dus uh, zolang je met jezelf bezig bent met dat boek, fantastisch.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 Geen... geen uh... Het is het heilige boek van uh, meneer Brownie. En daarin staat... Uh... Ja. Deze punten, daar nou ja. moeten jullie aan houden. zoiets. <laughs> <laughs> en dan nou, zal het lieve over je komen. Ja. Het, libeto komen. <laughs> ja. Ja. Ja. Nee, het zijn... Uh, uh, aandachtspunten of... Uh, ideeën die, uh, die mensen mogen oppikken. Uh, tuurlijk en, en, en... en dat kun je ook vrij uh, verspreiden. Hè? Alleen... Uh...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 Ja, yeah. yeah. yeah. yeah. dus nou wordt de stilte nog ongemakkelijker. <laughs> <laughs> Hij zit er te denken hoe diep die woorden wel niet ontzettend zijn. Oh! Ja. Well. <laughs> yeah. yeah. Maar ja, ik moet wel even zeggen dat we al een behoorlijk eind aan de lullen zijn.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 vrolijke en vooral een heel erg vrije week toe. En uh, de 22e april is er weer een bijeenkomst van de, de LP. En uh, ja, hier laat ik het bij.